Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam is een drugslab opgerold. De politie deed vannacht een inval in een schuur... waar volgens de politie op dat moment synthetische drugs werden gemaakt. Bij de actie is een man van 54 uit Emmen gearresteerd. In de schuur werd ook een hennepkwekerij ontdekt, maar die was buiten gebruik. De politie is meteen begonnen met de ontmanteling van het drugslab in Nieuw-Amsterdam... De aangetroffen grondstoffen en goederen worden vernietigd. Er is een inzamelingsactie gestart voor de ouders van de jongen uit Os... die afgelopen week verdronk. Er is inmiddels ruim 20.000 euro opgehaald. Het jongetje van zes raakte woensdag zoek... bij de recreatieplas De Litse Ham in Brabant. Een grootschalig onderzoek. woensdag leverde niets op. Pas donderdagochtend vonden duikers zijn lichaam in het water van de plas. De jongen woonde met zijn ouders in een opvang in Os. De familie was eerder gevlucht uit Turkmenistan naar Oekraïne. Vanuit Oekraïne vluchten ze vanwege de oorlog naar Nederland. De Britse koning Charles heeft voor het eerst sinds zijn aantreden als vorst deelgenomen aan Trooping the Color in Londen. Op die traditionele verjaardagsparade werd bekendgemaakt welke prominenten een koninklijke onderscheiding krijgen. Onder hen zijn filmregisseur Stephen Frears, Anna Wintour van modetijdschrift Vogue en schrijver Ian McEwan. Bij de repetities voor Trooping the Color afgelopen dagen vielen enkele militairen flauw door de combinatie van warm weer en hun grote berenmuts. En het weer nog volop zon. In het binnenland ook stapelwolken. Het is 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het wat koeler. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag volgt wat meer bewolking. En morgenavond is er in het zuiden kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. We kan wel een duik nemen in zee, hè? we hoorden het van uh, Fred, 17 uh, graden zeewater. Dus uh, dat is uh, best wel lekker, toch? Oh, oh, pardon. Ja, ik moest ja, even ja, een slokje ja, nemen. Ik neem jij even een slok? Ik heb even, ik heb even een slokje genomen. Want het is werelddag tegen woestijnvorming en droogte. Oh jee. En als je ergens droogst van krijgt. ergens dos krijgt. dan is het wel in een woestijn. Het is trouwens ook afvalstrudeldag. Weet je wat het is? Afvalstrudel. Dat is om te eten. Uh, ja, dat is om <laughs> ja, te eten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is traditioneel Oostenrijks gebak. dat vooral in Wenen populair is. Dat is net zoals ah. in Limburg te vlaaien. En uh, het bestaat uit laagjes deeg. Plakjes appel, rozijnen en noten. En het wordt uh, meestal warm gegeten met slagroom. Oh, dat en, is wel lekker. En of warm. Een lekkere vetmaker ook, Benno. Ja, nou ja, goed, whatever. <laughs> maar het uh, komt dus allemaal zelfs uit de 16e eeuw. Dat is ongelooflijk. En het is vandaag, ja, dat is ook wel grappig, International Surfing Day. Ja! ja. En we zitten op het strand. En wij zitten op het strand. En het is Surfing Day. Het is nou, geweldig diep, en, toch? Ja, dat is geweldig. En we voelen ons veilig, want we zitten bij de reddingsbrigade. Dus uh, ja, ons, ons ten... kan niet overkomen, binnen. De, de boten, de skijet. Ik ben dan even naar het boothuis gelopen. Uh, die is trouwens ontzettend gezellig ingericht, want er, uh, als wij uh, klaar zijn met de uitzending, dan barst hier een enorm feest los. Uh, dus uh, van de drie dagen is het ook de afsluiting van de Rijksbrigade Bloemendaal. En dan hebben, je, hebben de leden van de brigade, hebben dan zeg maar een, uh, een feest natuurlijk. En een barbecueetje denk ik. Want het is, altijd, uh, het is eigenlijk altijd feesten, Bloemendaal aan zee. Uh, dus dat zijn Helemaal geweldig. Wat gaan we straks doen? We gaan straks natuurlijk nog praten met de mensen van de, van de reeksburgade. En ik heb nog een interview opgenomen met de penningmeester. Want die kan niet komen vanmiddag. Omdat zijn kleindochter is jarig harte gefeliciteerd. En hij is ook al heel lang penningmeester. Heel lang, ja. ja. En nou, dat, dat horen we straks. Dat horen we straks. Dan. Zeker in heel veel lekkere muziek. Ja. er een beetje... Sinan bedoel ik. Oh Sinan, ja ik ja, heb al er altijd Sinan. Ja ik zit nog steeds met schuiven heen. Hè, ja. dus <tie> dat. <tie> In één keer was ik weg. Oh, man, nee, we maken een mooi feestje van uh, vanmiddag live vanaf strand. Zandvoort op zaterdag, hele goeiemiddag. middag.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 non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e la muviola la domenica in bridù, in Italia col caffè ristretto, le carte nuove, primo cassetto, con la bandiera in tintorina, una 60 giù di carrozzeria.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 Mij kantare, want ik sono een Italiaan, een Italiaan, vero. Sono een Sono un Italiano. Un Italiano. vero ZFM met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en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 En als deze beste man Harry Styles een concert geeft... Ja, dan moet je wel even het geluk hebben dat de treinen ook rijden... en dat je weer thuis komt uiteindelijk... <laughs> Na ja. nou, het concert. Want dat was een uh, drama natuurlijk. Hè, met die grote computerstoring, uh, Benno. Nou, computers hoor. We zijn wel geen computerstoring. Eén klein lullig onderdeeltje. Die was kapot. En uh, er was hardware. Ja, en toen moest je in Utrecht. En, en heel Nederland zat weer, stond weer stil. Uh, Ongelooflijk. Dat niet, nee, dat is niet te geloven. De, dat nou dat ja. is gewoon een dingetje wat je in je laak kan nemen liggen, weet je. Dat bedoelde zo, zo klein. Nou ja, wij zitten niet stil. Wij zitten helemaal nee, niet stil. Nee, want we zitten bij de Raysmigade. En heel veel gezellige mensen hier. En uiteraard ook uh, mensen die allemaal be betrokken zijn bij... Uh, de deze Ja, en naast mij zit uh, Freya van der Hoed. Klopt dat, Freya? Ja, klopt. Ja, je mag even dichter bij die microfoon. Oh, okay. Ja, want dat luistert allemaal heel nauw. Freya, ik zie net, een uh, er wordt een boot gelanceerd. Ja, klopt. Uh, wat gaan de mensen doen nu uh, van, uh, van jullie? Ja, we laten toch even zien dat we aanwezig zijn vandaag. Het ja. is wel even fijn voor de badgasten dat ze zien dat de reddingsbegade ook aanwezig is. En dat we ons uh, langs de kust even, langs onze gehele zeven kilometer strandlijn uh, laten zien. Dat het toch nog het water verraderlijk kan zijn. Ja. Verderop in het water wat Fred net al vertelde. Ja, ja. Um. 7 kilometer, dat, ja. is, dat is best lang hè? Dat is best lang. Hoe lang vaar je erover? Een beetje afhankelijk van de snelheid. Nou, een beetje een goede boot. <laughs> ja, ja. Ik denk dat we met 2-3 minuten wel... Uh, oh, tweede, zo snel uh, ja, hoor. Zeker. Oh. Ja. Dus als je nu een, een oproep krijgt ja. richting uh, Parnassia zal ja, ik maar zeggen? Klopt, dan dus zijn dan, we er zo. Ja hoor, ja. in een minuut zijn we er nu. Want dit, we zijn nu uh, redelijk halverwege. Oh, okay. Het loopt natuurlijk helemaal door tot uh, naar Duin en Kruidberg. Hè, tot uh, Amuiden ja. uh, loopt het uh, grondgebied van ons. Of ja. het uh, bewakingsgebied zoals we dat noemen. Ja. En daar kunnen we wel snel zijn. Oké, okay. Vrije, wat doe jij verder bij de Rengsbegaan Bloemen dan? Uh, samen met Natasja, die is hier even niet, maar uh, doe ik de opleidingen. Dus uh, in het zwembad zijn we met een aantal instructeurs iedere winter uh, te vinden. Om de kinderen op te leiden van junior redder tot lifesaver. Dus hm. dan uh, vanaf je A-B diploma kan je bij ons terecht in het zwembad. En tot een jaar of uh, 15, 16 met je EHBO kan je lifesaver worden. En in de zomer hier, wat nu natuurlijk nu aan de gang is, uh, doen we de strandwachtopleiding en de lifeguard opleiding. En hebben we de jeugdbrigade die binnenkort gaat beginnen. De jeugdbrigade? Is ja. dat, hoe bedoel je, gaat beginnen? Is dat iets nieuws? Nou, dat is, uh, nee, dat is niet nieuws. Dat doen we al een aantal jaren. Vanaf elf jaar kunnen kinderen hier uh, kennis maken met de renningsbrigade. Dat is eigenlijk wat we willen. Dat kinderen van jongs af aan al een beetje leren. Wat is het nou? Wat houdt het in? Uh, wat biedt de renningsbrigade zoal? Wat vind ik leuk? En uh, ja... Oké, okay, ik stel me even voor. Ik, uh, ik ben Benno van 11 jaar. Ja. Ik kom bij, uh, bij jou op de reddingsligaren. Wat, wat, wat krijg ik als eerste te zien en uh, te horen? Ja, de reddingspost natuurlijk. Hè. We gaan je uitleggen hoe zo'n reddingspost eruit ziet. Wat zie je allemaal? Auto's, boten, ja, ja. Uh, meldkamers, ja. een dagverblijf. Ja. Ook uh, de spannend. mensen. Ja. Ja, dat is ja. even spannend als je 11 jaar bent. Nou, dan uh, gaan we met de kinderen naar beneden bijvoorbeeld polsbandjes uitdelen aan het publiek. Omdat uh, sociaal betrokken, dat mm. is wat we zijn. En het preventieve, wat we de mensen willen meegeven op het strand. Dat geven we de kinderen ook mee. Hè? Uh, laat je zien. Laat zien uh, dat je contact wil zoeken met de badgasten. Durf met ze te praten. Ja. En door het uitdelen van die postbandjes leren de kinderen ook betrokken te worden bij de mensen op het strand. En hoe uh, wordt dat ontvangen door de mensen? Ja, heel goed. Ja, ja Goed idee, wat leuk. Zijn ze gratis? Ja, <laughs> Dat, uh, dat ja, willen ze altijd ja, even ja, weten. Op zo'n holandse. Ja, op Zolland, Ja, op Zolland, ja, ja, ja. de Duitsers zeiden, zo. Oh, is dat gratis? Ja, dat is gratis. <laughs> oh, het is besmettelijk. <laughs> ja, het is heel besmettelijk, dat Nederlandse instelling. Uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Oké, okay, maar, uh, maar hoe gaan de kinderen er zelf mee om? Want het, het lijkt me voor de kinderen wel een beetje een schakelmoment. Ja, het is spannend. En uh, we maken het duur ...waarbij waar, waar, waar zij zich prettig voelen. Uh, durf je Engels te praten? Durf je het wel ja, ja. aan te spreken? En dat durven ze. En omdat het zo veilig voelt. En wij gaan natuurlijk wel als livecard mee naar beneden. Ja, maar wat geven vrij. Te ja. dus, dus spreken kinderen van 11 jaar tegenwoordig Engels? Ja, en, ja zeker. Oh, ja. ja, ja, ja ik ben opa. Zeker. Dus uh, een, een opa die kreeg wel Frans trouwens op de lagere School. Oh, echt? Okay. Ja, ja. wagen we ons niet meer aan. Nee, nee, nee. Dat zou uh, ik ook niet doen. Engels bijna voertaal in de wereld. precies. Dus Engels kunnen ze. Oké. Meestal. En anders wat. Dat moet je ook weer zeggen. We herhalen dus de zinnen. Ja, ja. Standaard quote. Uh, standaard even quote van, ja. nou, het is gratis. En als we hier iets schieten, ja, it's free. <laughs> Take it or leave it. <laughs> en, maar uh, er raakt een kind zoek. Vorig weekend was het ontzettend warm. Ja. Uh, Reddingsmigades hadden het heel druk door ja. heel Nederland heen. Ja, klopt. Uh, ho hoeveel, hadden jullie ook veel uh, kinderen die zoek waren? Of, het viel bij uh, ons gelukkig mee. Oké. Okay. Ja, ja, gelukkig wel. En ja, toch is het altijd even spannend. Hè? Je maag draait zich altijd om als je hoort dat een kind zoek is. Ja, ja. Uh, nou, dat voel je echt wel mee met die ouders die in paniek zijn. Ja. Um, maar meestal... Uh, en wat gaan jullie doen, doen als een kind zoek is op het strand? Allereerst het signalement, goed hè, want we willen echt weten hoe het kind eruit ziet. Meestal hebben ouders met hun mobiele telefoons wel uh, een foto uh, heel trots van die uh, dag gemaakt oh, ja. hoe ze eruit zien, dus dat helpt ons heel erg. Ja, waar is het laatst gezien? Goed uitvragen. Uh, dan sturen patrouilles op pad. Oké. Okay. Ouders mee op het roeien, want die zien vaak andere dingen. Ja. En uit ervaring blijkt eigenlijk dat kinderen zelf ook op zoek gaan naar hun ouders. Ja. En dat ze niet gaan zwemmen. Oké. Okay. Dat is wel belangrijk. Blijf even zitten. We gaan lekker naar muziek. En dan uh, praten we zo verder met Freya. Ja, eerst uh, weer even lekkere reggae-achtige muziek. Dit is uh, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff heeft uh, heel veel lekkere reggae gemaakt. Waaronder uh, deze uiteraard. Treat the youth's rights. Nou, jullie kijken op dit moment op het strand. Hoe is het daar op dit moment? Nou, het ziet er goed uit. Een klein beetje sluierbewolking. Dat is al wat Carnemie wel bedoelen met het wolkje bij de zon in hun weersverwachtingen. Ja. Um, en een lekker windje ook nog. Erbij. Ja, het blijft een noordenwind, hè Freya? Nog steeds. Ja, nog steeds. Nog steeds. En het doet het al wekenlang. Freya, je bent van beroep je geeft ook onderwijs bij de Ringsbrigade. Klopt. Um, hoe ben je zelf bij de Ringsbrigade gekomen? Uh, ik zwom eerst uh, in het zwembad bij een binnenwaterbrigade. En uh, toen werd ik door dezelfde persoon, Natasja, waar ik mee samen de onderwijs, het onderwijs hier verzorg, hè, de opleiding verzorg. Die zei, je moet een keer naar het strand komen. Dat is veel leuker. Oh ja? En uh, ja, die zoute lucht, dat, uh, dat heeft me goed gedaan, denk ik. Oh. <laughs> het is wel besmettelijk, geloof ik. Hè? Dat ja. Als je eenmaal bij een reddingsbrigade Bloemenal uh, komt en ja. op het terras. Uh, dat hadden Rob en ik ook. Bij de voorbereiding van dit programma moesten we even op bruut wachten. En zaten we heerlijk op het terras. Ah, het lekker, hè? Het ja, went ja, snel, hè? Ja, het went ontzettend <laughs> snel en je wil eigenlijk niet meer weg. Nee, eigenlijk niet meer. Nee, nee. nee. nee dat heeft iets rustgevends ook, hè. Ja, zeker. En ja. altijd het uitkijken op het strand wat we hier vanaf het ja. uh, terras mogen en kunnen doen. Dat is wel echt heel fijn, hoor. En iedere avond is het anders. Ja. Okay. Ja, iedere zonsondergang is anders. Mm. Iedere dag is het weer anders. De zee is iedere dag anders. Ja, volgens mij ben je nauwelijks thuis. Want als je zelfs de zonsondergang... Uh, Ik, bij, uh, yeah. We gaan richting de kortste dag van het jaar. Dus het uh, ja. is heel laat. Het uh. is best laat. Ja. Die uurtjes tikken wel weg hoor. Okay. Ja, ga je zelf nog op uh, strandvakantie? Of uh, zeg je van nou, dit is eigenlijk al uh, genoeg? Ja, nou ja, het wordt wel een strandvakantie. Dus, ja. Ja. Okay. Ja? Waar ga je heen dan? Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk, oké. Okay. Uh, okay. Even uh, iets anders uh, bekijken. Ja, maar wel weer zee. Dus, ja. Ja, ja, het is in principe dezelfde zee, hè? alleen een andere. Ja, keer. ja, ja, ja. ja, ja. Dus er wordt andere taal gesproken. En, um, maar goed, terug naar de Bloemedan. Wanneer mag je. Je komt als elfjarige jarige binnen, ja. je wordt opgeleid. Ja. En uh, wanneer mag je dan zeg maar de zee op? Wanneer word je mensenredder? Nou, we hebben een eigen lijn voor strandwacht. Want in principe, uh, lifeguard kan je worden als je EBO hebt, dus ouder bent. En wij vonden dat gat te groot. Uh, we willen die mensen jong trekken, zodat ze echt wel blijven. En uh, vanaf... Bij ons kan je vanaf 13 jaar al je opleiding volgen tot strandwacht. Dat is een soort tussenstation wat wij hebben gecreëerd. En wat doe je dan? Dan ga je echt wel uh, de, techniek, de reddingstechnieken leren. Okay. En dan ga je mee een boot op bijvoorbeeld. Als je, lang die, als je ook bij de diensten aansluit. Dus we zorgen dat de kinderen in de diensten worden ingenomen. Dus in, maar mee gaan draaien. Betrokken worden bij de ploegen. En dat ze ook daadwerkelijk de ervaring krijgen wat wij hebben. En uh, Mocht de situatie zodanig zijn dat we zeggen. nou Dit is no play en dit is te heftig. Dan worden ze dus ook op de achtergrond ja, gehouden. Ook om te zorgen dat ze niet te veel indrukken krijgen van uh, ja. de dingen die toch op je netvlies blijven staan. Af en toe. Nou ja, ja precies. want een 13-jarige uh, moet denk ik niet echt betrokken zijn bij een reanimatie. Nee, dat wil je niet. Nee, nee. Nee. Dus die kunnen heel goed hier uh, een ambulance ontvangen. Ja, En precies. die kunnen heel goed hier uh, zaken regelen op afstand. Maar niet betrokken bij de reanimatie zelf. Nee. Daar zijn ze echt te jong voor. Ja, ja. En een EBO-diploma heb je ook pas op het moment dat je er klaar voor bent, geef ze. Hm. Ja, ja, ja. Uh, precies. Uh... Nou ja, dan dan heb je dus en als je vanaf je achttiende, ga je dan eigenlijk ja 16, 17. Ja. Oké, okay. dan dan ben je klaar voor het grote werk. Ja hoor, zeker. Okay. Ja, misschien ook wel jonger, maar dat hm. dat hangt af hoe jij bent als ja, persoon ja. en wat jij kan, en wat je capaciteiten zijn. Moet je sterk zijn eigenlijk als, uh, als lifeguard? Ja, ik weet het niet. Ja. <laughs> ik nou ja. denk het wel. Nee, je, moet, je zijn vaardigheid is wel handig om uh, dat op orde te hebben. Dat leer je hier ook. Ik bedoel, ja, je kan heel, heel mager zijn of heel Take heel. It. Maar je kan ook best wel ja, snel door de golf heen komen op die manier. Oh ja. Dus je hoeft niet altijd maar een grote man van 4 bij 2 te zijn. 4 bij 2, ja. Als je het zo mag zeggen. Het ja. zijn geen grote bonken. Ik bedoel, nee, nee, nee. ja. Op techniek kom je ook een heel eind, denk ik dan zo. Ja, ja, ja. ja. Dus daar, zit het, daar ligt je kracht eigenlijk ja. in, techniek. Techniek ja. Ja, ja. ja, daar gaat het om. Ja want ga maar eens, nu is het een, een, zoals Ruud het zei, het is nu het IJsselmeer hier voor de deur. Zeker niet. Het is, het is glad, het water, maar geen golven, ja. geen branding. Ja. Uh, maar als er een knappe branding is, dan is het natuurlijk wel een, een klusje om ja, erin te komen. Ja, dat vinden wij leuk heel, heel leuk uh, werken. Oh ja, ja. Ja, <laughs> ja hoor, zwemmen met uh, zwaar weer is iets wat we zelf heel erg leuk vinden. Hmm. dan gaan we er juist op uit. Okay. dan gaan we juist even oefenen hoe dat door die golven duiken is en kijken hoe ver we kunnen komen. Zo. Okay. Als en je moet wel als lifeguard natuurlijk getraind blijven. Ja. En het, het heeft ook iets heel erg leuks natuurlijk, door ja. die te zwemmen. Ja. Ja, doen jullie dat ook uh, in de winter of alleen uh, tijdens het uh, seizoen? Uh, nou trainen? ja, ik hou niet zo heel erg van koud water. <lacht> <lacht> ik ben permanent ja. tot de zomer. Ja. Nee, maar als je heftige golven wil natuurlijk, dan uh, moet het uh, ja, ja, toch wat er wilder weer zijn. Ja, in september is het dan natuurlijk, je al je nazomer, en dan is de zee wel opgewarmd. Maar dan heb je al wel je najaarstormen, die komen al natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En de zee blijft lang warm hè? Ja. Klopt, ja. Zo oktober, november denk ik wel. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar <laughs> bij mij stopt het ergens eind september. <laughs> Oké, okay, Freya, wat, wat is voor jou het meest gedenkwaardige moment in jouw hulpverlening? Heb je een idee? Het springt ja. gelijk wat. Uh, nou, ja, we zijn uh, twee jaar geleden zijn we naar uh, Luik uh, met de NRV oh. uitgezonden geweest. Was jij erbij? Daar was ik bij, ja. Okay. ja. Wij stonden klaar om naar Limburg te gaan en op een gegeven moment werd dat Luik. Dus ineens gingen we naar België. Met onze ploeg. En we zagen heel lang geen hoog water. Ineens kwamen we een bocht omrijden. We rijden ineens op een, balf, een muur van water af. Oh ja? Waren we de koelkasten, alles voorbij zagen komen. Zo. En toen dachten we, oké, okay, dit is wel uh, pittig. Dit is, is wel even, heftig. Sl even slikken. Ja, dat was wel even slikken. Dat we dachten, oh, dit is dus oh, dit is veel water. En wat er nu in Oekraïne gebeurt, je ziet het weer plat op tv. En ik heb het ja, natuurlijk jarenlang... Uh, plat op tv gezien. Totdat je erin staat. En dan het kipperveld loopt me weer over, ja. over mijn lijf heen. Omdat je weet dat het water zoveel verwoesting met zich mee kan brengen. En daarom hebben we ook een van onze flatten richting Oekraïne gestuurd. Ja. Omdat we weten hoe nodig het is, ja. die boten, om mensen te evacueren. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Goed, <laughs> wij gaan terug naar muziek. Zeker, dankjewel uh, inderdaad uh, voor de komst uh, hier naar uh, de studio op locatie. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't, built a home and watched it burn no remorse no regret i forgive every word you say Ooh, i didn't want leave baby. i didn't want to fight started to cry but then remember Why did you cry but then remember?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 We're sailing in the sea we're always happy The last we live in, yeah, that's our philosophy We hoort eigenlijk alles langskomen bij de Sonfoots Radio, Benno. Ja. Van oud tot uh, nieuw draaien ze allemaal. Lekker hoor. Zo ook deze van de Mango Jerry en In The Summertime. Ja, we gaan het uh, hebben. Of Althans, jij was uh, van de week uh, op uh, pad ja. bij de boekpresentatie. heel mooi uh, boek van uh, de racebiegade Bloemendaal is uh, uitgekomen. Ja. En jij was uh, daarbij aanwezig. Je hebt diverse mensen gesproken. Waaronder Elbert Roes. Daar hebben we al naar geluisterd ja. natuurlijk. En nu uh, hebben we een interview klaarstaan met uh, Ben van der Brugge. Dat is de penningmeester van de reeksburgade. En ik heb hem uh, eerst maar eens een reactie gevraagd uh, op de ceremonie zoals die gehouden werd. Uh, ik allemaal. vond de reactie van de burgemeester ja een beetje bekend wel, maar heel goed. Hij, hij ging nog even terug wat, wat de reeksbrigade in het verleden betekend heeft. Van, van, wij starten in een nou, pakweg honderd jaar geleden met een houten boot en wat vlonders en wat, wat roeisbanen. Nou nu, en je ziet het aan, aan de andere kant, jetski. En goede spullen allemaal. Ja. Mede dankzij de gemeente Noemel ook. Deze penningmeester die heeft heel veel problemen gehad toen hij 33 jaar geleden voor het eerst begon. Laat het daar even over hebben. 33 jaar geleden. Weet jij penningmeester, hoe trof je er toen aan? Ik, laat zo zeggen, ik was net achter een deurwaarder. Die kwam naar onze vergadering toe en hij zegt: ik krijg nog geld van deze vereniging. Oh. Een mooi moment om in te stappen. Nou, waar het hier op neerkomt is, we hadden geen geld. We hadden roestige motoren, poreuze boten. Boten die soms halverwege op zee met zwaaiende collega's stil stonden. Die moesten we dus, een hebben we zelfs Sanford gebeld. Dan wil je hem ophalen. Toen hebben we Ruud, onze voorzitter, en ik gezegd, dit gaan we anders aanpakken. Toen dus hebben we een afslag gemaakt met de burgemeester. En toen hebben we vier woorden gezegd, we stoppen ermee. Ik had een map bij me met allemaal rekeningen. En de burgemeester, die verschoot een beetje van kleur. Welke burgemeester was dat? Dat was uh, Harry Kamphuis. Oh ja. Harry Kamphuis van, uh, ja, hij is twee jaar geleden overleden. Ja. De toenmalige burgemeester van Amstelveen was het ook. Al. Die, die riep toen op dat moment de wethouder van Financiën erbij. Het hoofdfinanciële administratie van het ziekenhuis. En we hebben met z'n drieën, met z'n vijven, goede afspraken gemaakt. De subsidie ging van 7.000 gulden direct over naar 25.000 gulden. Zo. En op dit moment, ja, hebben we een exploitatie van bijna 150.000 euro. Dat is wel heel veel geld, Ben. Ja, dat is heel veel geld, maar als je weet wat boten, motoren, buiten de kostprijs, maar ook aan onderhoud vergen, dat is gigantisch. En ik moet zeggen, die 150.000, dat is ongeveer 50.000 euro van de gemeente bij het subsidie. Maar die andere, 100.000, 75.000, die halen we zelf op. We hebben donateursacties. Wij nodigen bedrijven uit op onze reddingspost. En ik dacht dat je een in deze dagen er ook nog heen gaat. Die konden daar artikelen presenteren, vergaderen. Daar hadden wij een tarief voor. En te betalen ze graag, want we hebben een prachtige locatie, een mooie uitzicht op zee. Je kan er wandelen aan het strand als je zakelijk een probleem hebt of je wil een, een, een wat presenteren. Ideale locatie. Ben, jij bent toen 33 jaar geleden penningmeester geweest, geworden. Hoe heeft het zich eigenlijk ontwikkeld in de loop der jaren? De boten werden opgeknapt, nieuwe boten kwamen er denk ik. Nou, wat ik net zei... Het ons geldgebrek was de grootste stoorzender. Uh, we hebben destijds een aantal boten af moeten, stuiten, af moeten stoten. Die hadden zoveel onderhoud. Dat was onverantwoord. Soms een, een boot die 9.000 euro gulden inkocht, die had 3.000-4.000 euro gulden kosten. Dus die hebben we afgestoten en toen hebben we bij de Rotary, om het maar te noemen, bij de Lions Club, hebben wij praatjes gehouden, Ruud en ik. Onze, onze, onze nood eigenlijk kenbaar gemaakt. En ja, daar, daar kwam toch wat geld voor zijn. Vonden jullie overal een gewillig oor? Want jullie hebben inderdaad nog wat stad en land afgelopen, in ieder geval de regio afgelopen. Ons sterkste punt is de vrijwilligheid. Onze brigade is, bestaat uit 170 personen. Waarvan 40 personen daadwerkelijk mensen redden, zoals het heet. Maar allemaal gratis en voor niets. Iedereen had wel bij zijn bedrijf een, een actie. En die zei ik ga proberen deze actie bij mijn bedrijf te introduceren. En dan konden wij weer wat, wat centjes krijgen. Jullie verschillen on, ongelooflijk denk ik of veel met andere reddingsbrigades. Dat je zelf enorm aan sponsors doet uh, en zelf geld probeert binnen te halen. Uh, vinden jullie een gelijke daarin met, met collega reddingsbrigades? Nee, dat is een heel moeilijk een, een onderwerp. Een jaar of tien geleden hebben wij gezegd, jongens, hoe kan dat nou dat wij alle dubbeltjes moeten omdraaien? Toen hebben we het bij Zandvoort, bij IJmuiden, bij Wijk aan Zee. En daar was de subsidie van de gemeente twee, soms drie maal hoger dan wij hadden. En daar hebben we toen de tijd ook de burgemeester bij betrokken. En die zei, ja, dat kan eigenlijk niet de gemeenteraad of schoon deze gemeente behoorlijk gefortuneerd is hadden ze daar toch te weinig geld voor begroot. Nou, het leuke is dat in de loop der tijden, ongeveer een jaar of tien geleden, hebben wij afspraken gemaakt met de gemeente en hebben we op basis van een meerjarenbegroting voor tien jaar al vastgesteld wat onze, hulp, ons, ons, onze, onze investeringshulp zou moeten zijn. De gemeente weet nu dat we bijvoorbeeld dit jaar maar 24.000 euro maar volgend jaar, dus 2024, gaat onze ambulance, de geestgever wil ik niet zeggen, maar die gaat weg. Dat is een investering van 90.000 euro. Ja. Dus, maar de gemeente weet dit al. En wij gaan zeggen, oké, okay, 90.000 euro. We gaan proberen om daar een derde van met alle acties die we zelf doen binnenhalen. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, de negen trompelvioens, daar verzorgen wij het EMBO voor. Ieder jaar mag ik een nota sturen per uh, paviljoen van 1500 euro. Dus de eerste 12.000, 13.000 euro komt ieder jaar om binnen. Zij zijn verzekerd dat ze EHBO-hulp hebben, zonder, uh, regel alles, tot en met uh, de huisarts, uh, soms de helikopter als het echt nodig is, als iemand helemaal de weg werd, is. dat helpt ook en even over jezelf. Uh, je bent uh, 33 jaar penningmeester. Uh, dat loopt af dit jaar. Je hebt nog twee weken te gaan uh, ja. met dit enige weemoed. Ik moet zeggen, uh, als je eenmaal, het was in 1993, 1990, 1 oktober 1993 kwam ik uh, bij de brigade en toen voelde je een bepaald virusje, een bepaald veertje. En dat heeft mij altijd polkoverend gehouden. Hmm. Daarnaast vond ik uh, ik ben namelijk niet iemand die overig geld voor wil hebben. Het was allemaal pro-deo. Als iemand nood, nodig was om met 4 mei uh, uh, dode herdenking, dan hadden we vijf, zes man die ging regelen. Als er een hardloopwedstrijd was in de buurt, dan was de brigade er. Dat heeft mij ook altijd over te gehouden gezegd, hier blijf ik. Ja, ja, En eh, straks ben je penningmeester af. Gelukkig heb je al een opvolger. Ik heb een hele goede opvolger. Bram Koster. Bram loopt al vanaf 1 januari 2022 mee. Die heeft eigenlijk de vereniging... die we dus als je gesplitst hebben... de gemeentexploitatie verzorgt die al. Ik doe op het moment ja, zeg maar de stichting... voor de diepte investeringen, grote investeringen. Maar per 1 juli ga ik alles overdragen. 3 juli word ik 77 moment ik wil niet zeggen dat ik er nooit meer kom want ze hebben nu al gevraagd kun jij die donatuursbrief voor het einde van het jaar in elkaar draaien ja, ja, ja. dus daar heb je het al daar heb je, daar, zo werkt het maar ja. de puur de, de, de, de hele exploitatie dat is dat gaat me nog volgen doen maar ben je zelf ook mensen redden geweest? Nee, toen ik kwam toen heb ik ook gezegd, jongens, ik ga de financiën doen, maar ik ga geen mensen redden. Nee. Dat klinkt keihard, maar ik heb ook ja, nooit gekeken als er nadigheid was. Hoor. Nee. Dan bleef ik liever even boven staan te kijken hoe goed die jongens het deden. Oh, je, was, je was wel veel op de post. Nou, eigenlijk te weinig. Nee. Te weinig. Ik had verder een heel drukke baan in. Ik had nog een, een, een, een, een zwemvereniging waar ik de penning bezig was, die ook een bar had. Nee. Uh, ik deed daarnaast nog wel eens als een soort ZZP'er ook voor administraties, ja. btw-aangiftes, IB-invulling. Uh, uh, ja, ja. En dan zeggen ze wel eens, wat je ook moet suggereren, wat ga je straks doen? Nou, voorlopig even niets. Ik laat het allemaal even bezinken. Ik zat vanmiddag ook ruim een uur gewoon lekker naar die voor me uit te kijken, maar gewoon even lekker te relaxen van, dit gaat gebeuren. Ja, ja. Het wordt een mooi einde. En ik ben nogmaals erg blij dat ik een goede opvolger heb. Ja. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. ja, mijn intentie was te En een lekkere zon hier in Bloemendaal. En uiteraard ook een lekkere temperatuur van de, van de zee. En uh, ja, gewoon een lekkere dag. Voor uh, 100 jaar Reddingsbrigade Bloemendaal, Benno. Jazeker. Ja, en je Jerom heb je naast je. Jerom Blankendaal. ja, het is, uh, dat is wel grappig. Net hadden we vrij de, de onderwijzeres. En Jerom is uh, sterkok. En, um, maar daar gaan we het niet over hebben, Jerom. Want je bent tenslotte lid van de Reddingsbrigade Bloemendaal. Hoe lang geleden ben je bij de club gekomen? Um, ik ben in 2013 hierbij gekomen. Dus ik Dat was tien jaar. Uh, ja, tien jaar inderdaad. Tien jaar. Ja, ik was uh, net elf en uh, toen mocht je bij de jeugdbrigade. Dus uh, ik dacht, ik pak mijn kans en ik ga ervoor. Ja, maar wat sprak je aan aan de reddingsbrigade? Uh, ik kwam van de scouting af en uh, daar had ik niet meer zo leuk. Ik vond het niet meer zo spannend allemaal. En, uh, toen zag mijn vader een soort van advertentie van de jeugdbrigade staan... En uh, daarin stond eigenlijk allemaal informatie van je gaat leuke dingen op het strand doen, je gaat lekker zwemmen, je ziet, uh, ziet allemaal nieuwe dingen, technieken leer je ook, knopen maken, dat soort dingetjes. En dat vond ik wel heel interessant. Maar het bestuur wist het wel te verkopen. Dat ja, was... zeker. <laughs> ja, dat, is, dat is wel goed. <laughs> dat hebben ze heel en, goed gedaan. En Maar hadden ze gelijk achteraf? Ja, zeker. Ja, ik heb echt uh, een hele goede tijd hier gehad de afgelopen tien jaar. En uh, veel geleerd, veel gezien, veel stand geleerd vooral ook. Ja, wat met name? Ja, eigenlijk alles. Ik kan het zo niet uit mijn hoofd opnoemen, maar nee. als je me vragen stelt, dan weet ik het zo. Oké. Okay. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld EHBO, dat, dat ligt een beetje in mijn uh, oude beroep. Uh, hoe, hoe, wordt, uh, hoe worden jullie dat geleerd? Uh? Begint dat met kinder-EHBO? Of um, hoe moet ik me dat voorstellen? Um, als je op een gegeven moment uh, de lifeguard-training krijgt, dat ja, noem je eigenlijk de strandwacht hier, ja. Dat is een apart uh, su ja, subject. Uh, dat kun je volgens mij vanaf je 15e doen. Dan begin je eigenlijk met een beetje echte informatie over het strand te leren. En uh, daar zit op een gegeven moment ook bij dat je dan EHBO gaat doen. En dan doe je dan uh, eigenlijk apart van de renningsbegade. Maar dat wordt allemaal via de renningsbegade geregeld. Maar ik had het op een andere locatie. was bij de Zandvoort renningsbegade en bij de Zandvoortse brandweer. kreeg ik de lessen. En uh, daar heb ik via het Oranje Kruis mijn EHBO gehad. Ik kreeg ja. het, uh, zes, zeven lessen heb ik gehad. Van uh, eigenlijk uh, de hele dag of de halve dag. En uh, toen een uh, groot examen toen had ik hem. Nou, oké, okay. wat leuk. En, maar je hebt dus ook reanimeren geleerd? Zeker, ja. ja. Hoe vond je dat? Want uh, je, je bent nog eigenlijk ontzettend jong. Want, en het is nogal uh, heftig natuurlijk. Um, ja, nou ja, op een pop uh, voelt het natuurlijk uh, wel een beetje anders dan op een echt mens lijkt me. Maar, um, Oh, ja, je hebt het nog niet in het echt gedaan? Ik heb het nog niet in het echt hoeven te proberen. Nou. Oké, okay. oh, nou, gelukkig, gelukkig. maar. Ja. Je bent pas 21, dus dat is nog heel jong. En dat zijn natuurlijk heftige ervaringen. Um, and Doe je al gelijk mee in de EHBO bijvoorbeeld? Hier, uh, wat, er wordt nogal wat EHBO gedaan, toch? Op de Reningspost? Ja, vooral uh, de kleine dingetjes. splijstjes plakken, kwalle beten en dat soort dingen. Maar soms ook een groot geval. Maar dan uh, gaan we er meestal naartoe. En dan uh, schakelen we ook gelijk de ambulance of uh, strandambulance in. Ja, ja. Wanneer schakelen jullie over naar de ambulance? Uh, wanneer het zo heftig is dat het zelf niet meer... Uh, oh, uh, uh, waar moet ik dan aan denken? Een gebroken been? Of, uh? Uh, ja, onder andere. Een gebroken been kunnen we natuurlijk niet in het gip zetten hier. Dus nee, nee. Nee inderdaad of een uh, ernstig ongeval um, en het is vooral heel fijn om professionele hulp er nog bij te krijgen. Dat is altijd uh, goed om een tweede... Want jullie helpen ook de ambulance dienst, want uh, jullie hebben natuurlijk een voertuig waar geloof ik een, een brancard in kan? Ja zeker de 220, die, uh, daar kan een, uh, ja, een brancard in, Er zit een uh, standbeker in, dus die kan mooi over het stand rijden. Ja, oké okay. en uh, ja, dat is denk ik prima te doen uh, want uh, nemen jullie dan ook wat ambulance personeel mee in de auto? Uh, meestal komt de strandambulance komt zelf het strand op rijden. Maar uh, mocht het uh, niet dichtbij zijn, dan kunnen we altijd hier eentje op de post een ambulance uh, ja, um, medicie ophalen en uh, meenemen in de auto op het strand. Ja. Jeroen, uh, Jerom, uh, sorry. Um... Ja, vandaag is het natuurlijk de laatste feestdag. En jullie gaan straks gezellig alle leden met elkaar een hapje en een drankje doen. Nou, ben jij sterkok? Ben, hebben ze je stiekem gestrekt om achter de grote pannen het plaats te nemen? Nou, gelukkig niet. Ik heb net vier dagen werk eraf zitten en een dag school. Dus ik, ik ben aardig moe. Maar okay. ik heb wel zin in een feestje. Dus ik Jaja. kom hier gezellig om een biertje te drinken en een hapje te eten. Maar niet om zelf te gaan koken. Is het goed te combineren eigenlijk? Je, je werk en het, uh, het uh, eigenlijk ook weer werken bij de Ringsbrigade? Um, nou ja, over het algemeen niet. Um, horeca is vaak in het weekend natuurlijk wel, ja. omdat dat de drukste dagen zijn voor de horeca, maar op dit moment werk ik bij een restaurant in Amsterdam en dat is zeven dagen per week open. Oh, dat is makkelijk. Dus ik uh, word eigenlijk ingepland wanneer ik dat zelf wil en ik kan heel goed aangeven of ik uh, vrij wil voor de Ringsbrigade. Dus dat uh, kan ik van tevoren in, in de agenda zetten om er gewoon roos voor hebben. En uh, ik vraag uh, zoveel mogelijk weekenden ook vrij, zodat ik daarbij kan en in, het, uh, in de zomervakantie vraag ik ook nog de woensdagen vrij. Want daar heb je dan uh, oefenavonden, Dus dan ga je allemaal leuke dingen ja. doen met de reedsbegade. Allemaal uh, oefeningen. Oké, okay, Jeroen. Dankjewel voor dit gesprek. En uh, een uh, hele fijne avond. En uh, neem een biertje voor mij. Ja? Dat ja? zal ik doen. Oké, okay, dankjewel. Heel veel plezier. En wij gaan zometeen naar het circuit toe uiteraard. Uh, weer even kijken wie daar zit in de studio van CFN. ben heel benieuwd. Net, uh. Radio. Pit Report. Pit Report. Het is uh, even voor uh, vier uur geworden, Benno. En dat ja. betekent dat we weer geschakelen met onze collega's op het circuit. Ik ben reuze benieuwd. Ja, heren en dames, zijn jullie daar? Hoe is het daar? Goedemiddag. Uh, het is hartstikke druk op het circuit. Want, hebben jullie bij gewone races die tribune helemaal vol gezien? Ja, ja nou zeker. De hoofdtribune. Nou oh, ja, ja bij de, uiteraard bij de Formule 1, maar er gebeurt niet zo heel veel dat die hele tribune nee, vol zit. Nee, Maar in ieder geval, we hebben dus, in ieder geval bij uh, die oude Formule 1-wagens natuurlijk. Net reden de Formule 2 en die rijden rondetijden van 1 minuut 38. Zo. En dat is zo'n beetje 25 seconden langzamer. Dan de huidige Formule 1 auto's, hè? die doen er zo'n 1.12 over 1.13. Ja, ja. Maar uh, uh, het is wel grappig om te zien, want ze gaan hier met een, met een, een, een gigantische snelheid komen ze voorbij. En dan te bedenken dat die Formule 1 wagens nog een klapje harder rijden. Ja. Uh, de Formule, Formule 1 uh, rijdt vandaag niet meer, daar hebben we hebben twee keer gereden. Uh, daar zijn inmiddels een paar auto's dus afgevallen met uh, olielekkages en weet ik al allemaal. Uh, nou ja, morgen uh, hebben we ook een hele leuke uitzending hè, van 10 uh, tot 5. Uh, en jullie komen ook langs, dat is heel leuk, ja, wij, wij komen. tussen 12 en 2, ja. Benno en, uh, en, en Rob. We gaan onder meer een ode brengen aan uh, Dirk Bewalda, dat uh, vind ik erg leuk. Ja. Dirk Bewalda, de oud perschef van het circuit natuurlijk. Ja. Uh, we hebben smiddags nog een interview met Jan Lammers, telefonisch helaas. Want hij zit met zijn zoon René in Denemarken. René is een uh, begenadigd karter en die uh, rijdt daar races. Uh, Jan was gisteren trouwens ook bij de opening van Huis in de Duinen. Oh. Dat is gisteren officieel geopend. En zijn broer Ab... L Lammers, misschien ken je die ook wel. Ja. Uh, die, die heeft uh, uh, Huis en de Duinen gisteren geopend. Oh, wat leuk. En, uh, ja, en we hebben smiddags ook nog Johan Berenpoot. De oud uh, uh, directeur van het circuit in de jaren zeventig. Die komt ook nog langs. Ja, ja. Dus morgen wordt een hele mooie uitzending. En dan kom ik straks uh, uh, voor even voor vijf, uh, Nee, ja, even voor vijf kom ik nog even terug. En dan gaan we het nog even hebben over de parade die vanavond is in het dorp. Hartstikke leuk. Okay. Dan heb ik nog een klein nieuwtje voor jou, Hans. Morgen om uh, half 1 gaan wij bellen met uh, Michel Blekenmolen. Want die zit uh, op een uh, circuit ergens in het buitenland. Ah, oh, ja, uh, in het buitenland. Ja, ja. In het, in het, in het ja, Miro, ja. En die uh, heeft ook natuurlijk uh, zo zijn herinnering aan uh, Dirk Bewalda. Dus uh, daar uh, kijken oh, je... we ook oh. erg naar uit, naar zijn verhalen. Zeker. Die kun, je morgen, die kun je morgen bellen. Die gaan we morgen bellen, ja. Nou, wat dus, uh, goed, man. Helemaal, helemaal top geregeld, helemaal tof geregeld. Kom okay. morgen ja, bij uh, Race Radio. Ik ga jullie afkappen, weet ja. je wat? Ja, oké. Okay. Ja, we gaan, uh, <laughs> gaan naar de muziek. Oké. Okay. Dat was Hans uh, Bordman, hè, vanaf uh, locatie. Het dus meteen in het volgende uur hoor je hem weer, hoor. Als je hem echt hoort.